Manik Sampersen met het NOS Journaal. In Rusland gelden op een belangrijke snelweg toch nog veiligheidsmaatregelen. Ook al zijn de wakende troepen naar hun basis teruggekeerd. Het gaat om de snelweg M4, die loopt van de hoofdstad naar het zuiden. De maatregelen gelden vooral in een stuk snelweg in de regio Moskou en bij Tula, zo'n 200 kilometer ten zuiden van de Russische hoofdstad. De snelweg M4 loopt ook langs onder meer Voronezh en Rostov, waar gisteren Wagner-troepen posities van het leger innamen. Het is niet duidelijk of ook daar nog beperkingen gelden. Amerikaanse inlichtingendiensten wisten half juni al dat Wagner-leider Prigozhin... een militaire actie voorbereidde tegen de Russische defensietop.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 Hij, loopt, hij hoopte een absolute meerderheid te behalen, maar of dat gaat lukken is onzeker. Vorige maand in de eerste ronde haalde de partij van de premier 40% van de stemmen. Dat was twee keer zoveel als de nummer twee, het linkse Syriza. In de peilingen is er sindsdien weinig veranderd. In de Verenigde Staten is acteur Frederick Forrest overleden. Hij speelde onder meer in de films Apocalypse Now en The Rose uit eind jaren 70... De acteur overleed volgens Amerikaanse media na een lang ziekbed. Vorig jaar werd er een crowdfunding opgezet om de zorg aan zijn huis te kunnen blijven betalen. Frederick Forrest was 86 jaar oud. Het weer droog en zonnig. In de middag wordt het 28 graden aan zee en 32 graden in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 de zet van zon. Forward. <laughs> Zomer van ZFM ZFM FM Zandvoort. The 106.9 FM. ZFM FM.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 No lo een por cumplido niet wil. Ik ben een een man die niet wil. Ik een man die niet wil. Ik ben Ik Vamos a compartir oh, well. hey.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 to yeah.